Praten, gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. 11 uur. NPO Radio 1 met Karel johan de Zwart. Nog steeds aan tafel Spraakmaker van de dag. Hans Aarsman, oud-politieman Peter de Kok met KOCK. En Jolijn Bidenman met haar praten we over de stand van de circulaire economie zometeen. Nu eerst het NOS-journaal met Dorat Megens. De presidenten Trump en Macron gaan de reactie op de gifgasaanval in Syrië met elkaar afstemmen. Ze gaan ervan uit dat er chemische wapens zijn gebruikt bij de aanval op Douma bij Damascus, waarbij tientallen doden vielen. Macron en Trump hebben hun inlichtingendiensten opdracht gegeven tot nauwe samenwerking om te achterhalen wie verantwoordelijk is. De VN-veiligheidsraad vergadert vandaag over de kwestie. Zegt correspondent Marcel van der Steen. Of daar ook concreet iets uit? komt, zeker ook met Rusland aan tafel... die tot nu toe uh, zeg maar alle maatregelen, alle resoluties tegen Assad heeft geblokkeerd. Um, dat is wel heel erg de vraag vandaag. Trump noemde de Syrische president gisteren op Twitter een beest. En hij schreef dat Assad een hoge prijs zal betalen. De Franse politie is begonnen met de ontruiming van een groot terrein bij de stad Nantes. Op het terrein zitten al jaren honderden krakers die daar niet weg willen. Ze verzetten zich tegen de ontruiming. Oorspronkelijk zou op die plek een vliegveld worden aangelegd... maar dat leidde tot felle protesten van onder andere linkse activisten... en boeren in de omgeving. President Macron besloot onlangs van de aanleg af te zien. Wel zei hij dat het terrein hoe dan ook wordt ontruimd. <middels> Nederlanders die naar China, Rusland of Iran gaan... krijgen het advies om alleen lege computers en telefoons mee te nemen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... kunnen de apparaten op afstand worden leeggetrokken... en dat is niet handig als er gevoelige gegevens op staan. De leden van de handelsmissie die met premier Rutte in China zijn... hebben een brief gekregen waarin staat dat de Chinese overheid... alle computers en telefoons constant monitort. De politie heeft vorig jaar minder vaak geweld gebruikt. Het aantal keren dat de politie hardhandig optrad... nam af van 15.000 naar 12.000 keer. Vooral in Den Haag gebruikte de politie minder geweld. Dat heeft te maken met de dood van de Arubaan Mitch Henriquez... na een arrestatie. Sindsdien doet de politie in Den Haag meer om geweld te voorkomen. Peter R. de Vries is na een korte onderbreking weer terug... in de rechtbank in Amsterdam... voor een zitting in het proces tegen Willem Holleder. De journalist moet vandaag getuigen. Eerder vertrok hij kort na aankomst... omdat hij van de beveiliging zijn schoenen moest uitdoen. En ook was de Vries gepiekeerd... omdat hij zijn auto niet in de parkeergarage kon zetten. Het kabinet bepaalt voortaan weer... hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor de zorg. Dat blijkt uit een nieuw wetsvoorstel... van de ministers De Jonge en Bruins. Nu is het Zorginstituut verantwoordelijk... voor beslissingen over uitgaven van bijvoorbeeld ziekenhuizen de regering pakt de regie dus terug, zegt verslaggever Sander van der Wulp. De politiek is uiteindelijk verantwoordelijk voor of de zorg betaalbaar blijft over perioden van decennia, zeg maar. En uh, de, dat benadrukken de bewindslieden nu ook. Van als we nu niet ingrijpen, dan zou het zomaar kunnen dat er straks uh, voor bepaalde mensen helemaal geen zorg meer is. En dat moeten we ook zien te voorkomen. En de meerderheid van de Tweede Kamer is het daarmee eens. Vorig jaar kwam de Tweede Kamer erachter dat niet zij, maar het zorginstituut bevoegd was om richtlijnen voor verpleeghuizen op te stellen. Het kabinet betaalt daardoor de komende jaren structureel 2,1 miljard extra. Een nieuwe wetsvoorstel moet dit soort verrassingen in de toekomst voorkomen. In Canada is het ijshockeyteam herdacht dat vrijdag is verongelukt. De groep zat in een bus die op een vrachtwagen botste. Er vielen 15 doden. De meeste slachtoffers waren jeugdspelers van ijshockeyclub Humboldt Broncos in het midden van Canada. In hun stadion was gisteravond een herdenking... en daarbij was ook de Canadese premier Trudeau. Op de ijsvloer werden bloemen neergelegd en ook was er een minuut stilte. Het weer, het is bewolkt. In het westen en noorden valt af en toe een bui. Het wordt 10 tot 18 graden. In de avond neemt in het zuiden en westen de kans op regen toe... mogelijk met onweer en hagel. Verkeersinformatie, Helene de Geest. De nasleep van ongelukken veroorzaakt nog steeds veel verdraging. Op de A9 bijvoorbeeld, Amstelveen-Alkmaar... in beide richtingen bij Kooi meer veel verdraging. Daar is namelijk een vrachtwagen door de middenberm geschoten... en in beide richtingen zijn er ook twee rijstroken dicht. Verkeer richting Alkmaar kan het, het beste de borden Zaanstad volgen... en het verkeer richting Amstelveen het beste de borden Herugewaard. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg gebeurde vanochtend vroeg een ernstig ongeluk. Dat gebeurde bij Moorgestel. De weg wordt op dit moment vrijgegeven, dus dat gaat daar niet zo lang meer duren. Dus daar hoef je niet meer om te rijden. Dat geldt nog niet voor de A59 van Os naar Knoop en Zonzeel. Want die weg is ook dicht bij Knoop en Zonzeel. De file daarachter is drie kilometer, maar de weg is dus helemaal dicht. En dat gaat nog lang duren, waarschijnlijk tot half één. In dat geval kan je het beste omrijden via Breda.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 ik dacht altijd dat het moeilijk was om Bitcoins te kopen. Of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin direct is het eigenlijk heel simpel. Check AnyCoinDirect.eu. Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Gooit PSW de competitie in het slot. En hier zitten we bijna in! Prachtig! Of breekt Ajax de titelrace weer open? Ja! Nou! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSW Ajax.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 de Zwart. Spraakmakers. Aan tafel dit laatste half uur Spraakmakers. Peter de Kok, oud-politieman en bijzonder hoogleraar... aan de Data Academy van de Universiteit van Tilburg. Onze Spraakmaker van de dag is Hans Aarsman. En Jolijn Bidenman uh, is ook hier. Ja, mevrouw Bidenman, um, op uw uh, visitekaartje staat... Uh, grondstoffenregisseur van de metropoolregio Amsterdam. We gaan het hebben over de circulaire economie. Klopt dat er allemaal op? Nou, dat is, uh, heb je mijn e-mailadres al niet gezien. Nee, die heb ik inderdaad nog niet gezien. Um, we gaan het hebben over uh, van alles wat in de economie terechtkomt... Is namelijk 90% gerecycled materiaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. De overheid wil dat we in 2050 een circulaire economie hebben. Uh, maar ja, dan lijkt 9% niet heel erg veel. Of zie ik dat verkeerd, mevrouw Weideman? Nou ja, we hebben natuurlijk. Um, uh maar een paar bladzijden gezien van de CBS-rapporten. En er staan heel veel cijfertjes in. Ja. Maar als je uh, kijkt, wat eigenlijk die 9 procent... dat gaat over alles wat er in Nederland binnenkomt. En wij voeren natuurlijk ook gelijk weer een heleboel uit. Dus als je gaat kijken naar wat wij in Nederland consumeren... Uh, dus wat we dan gebruiken, zal ik maar even zeggen... Ja, wat we om ons heen zien, precies, eigenlijk. Dan zegt, zeggen deze cijfers dat uh, drie kwart daarvan... dat komt eigenlijk terecht in producten, in materialen... maar ook onze auto's, huizen, voorraden... Mm -hmm. En een kwart, dat uh, komt bij het afval. Uh, en dat is dus die 59 uh, miljard uh, kilo waar ze het ja. over hebben. Ja. En van dat, dat, de, die bulk aan afval, daarvan wordt 80% gerecycled. Ja. En dan kom je eigenlijk op een percentage van 22%. Ja. En hoe zit dat dan? Want uh, wat is dan die 9% voor getal? Want dat die 9% is, dan dan procent is als je alles wat er hier in Nederland binnenkomt... Uh, ja. uh -huh. Als je dan gaat kijken hoeveel daarvan... Uh, is ooit eerder gebruikt? Uh, ja. Wat, wat is daar secundair product aan? Dus dat kan ook zijn uh, dat het is gemaakt van een deel van gerecyclede materialen. Ja. Um, is dat een uh, goede prestatie? Is dat iets om trots op te zijn? Wat, wat, hoe moet ik dat duiden, dat getal? Uh, ik denk dat dat nou, sowieso 80% van al het afval wat we uh, echt krijgen, dat we dat ook recyclen. Dat is ja. een mooi cijfer, kan natuurlijk nog wel hoger, want ja. als je weet dat we uh, glas en uh, papier en karton, daar zitten we ruim boven de 90, dus dan weet je dat andere categorieën lager zijn. Um, dus wij consumenten, wij burgers, uh, uh -huh. wij doen het goed, wij zijn, wij zijn braaf. Uh, op een aantal uh, stromen wel. Hè. Dat zit eigenlijk uh, in, onze, in onze generatie. al, dat we dat uh, inzamelen: glas en, en papier. Ja. Maar er zijn andere, zoals plastics. Daar, daar hebben we nog een wereld in, uh, in te winnen. Ja. En hoe kan het dan dat uh, maar 9% uiteindelijk van hè, dus wat we om ons heen zien in de economie, en dat kan van alles zijn, dat dat dan maar gerecycled is? Als we maar houden, nou, dan houden we het op 22%. Je ja. gaat even lekker tegen het CBS in. Nee, nee, nee. Dat is, de, die 9% gaat dus over alles wat we hier in ja. Nederland. En dat gaat bij wijze okay. spreken, de haven, in en de haven weer uit. Dus dat, dat tellen we dan even niet mee. Maar wat we hier in Nederland gebruiken, daarvan... 22 wordt weer gerecycled. Ja. En de rest zit in bijvoorbeeld, wat ik net al zei... de voorraden, de afval, de huizen. En het interessante is, van die drie kwart, wat gebeurt er dan mee? Komt dat dan ook weer in die afvalstroom van een vierde? Ja. Nee. Ja. Nou, voor je het weet is dit een heel erg uh, technisch en, uh, ja. Uh, ja, technisch en uh, niet te recycler gesprek. Uh, <laughs> in 2050, uh, daar kunnen we wel uh, ja. helder over zijn... willen we een circulaire economie hebben. Althans, daar moeten we helder over zijn. Zo zei het kabinet dat in 2016. Ja. Uh, ter voorbereiding van dit gesprek hebben wij uh, Peter Rem... dat is een hoogleraar resources en recycling aan de TU Delft even gesproken. Hij was nogal kritisch. Hij zegt, uh, leuk van het kabinet dat we een circulaire economie moeten hebben... maar wat bedoelen ze er eigenlijk mee? Heeft de overheid bijvoorbeeld... Een streefcijfer uh, gedefinieerd. Ik merk het hier ook al. Wij zitten nu ook te goochelen met ja. 22 en 9. Ja. Nou ja, 100% circulaire economie zeggen ze. Maar dat is natuurlijk het mooie met, met beleid. Het ligt er maar net aan wat je verstaat onder circulaire economie. Ja, nou zullen we daar eens beginnen? Precies. Als je zegt uh, die 100% dat wil zeggen dat elk product dat we in handen hebben... 100% recyclebaar is... en dat we geen enkel afval meer hebben... en dat we alleen maar gesloten systemen hebben... dan denk ik dat iedereen zegt... nee, dat is niet haalbaar in 2050. Nee. Maar als je zegt... we elk product is dusdanig samengesteld... dat wat er redelijkerwijs mogelijk is... aan gerecyclede pro materialen in dat product... en we zorgen dat we uh, verspilling uh, aangepakt hebben... en we hebben gewoon slimme, efficiënte systemen... zodat er zo zuinig mogelijk omgaan met grondstof, dan zeg ik 2050 100 circulaire economie. Ja. We moeten ons best doen. Dat is, eigenlijk meer, dat is een beter advies of een betere richtlijn. Ja. Maar dat is ook weer een beetje vaag. Nee, we Want moeten je denkt dat genoegen met 100 is toch niet haalbaar? Nee, er zijn heel veel stappen die we kunnen zetten. En eigenlijk voor alle spelers. Uh, voor ja. Als overheid zou ik zeggen... Ga en daar, voor... daar bent u ook voor, toch? Daar om die meters niet te voor. maken. Ja. Maar wat wat, wat er gebeurt Hans er nou met plastic? Je, je, je kunt het recyclen. Wordt het nou verbrand? Of wordt het nou weer eh, opnieuw in die, in die bekertjes gestopt? En in al die verpakkingsmaterialen? Ja, dat, dat is natuurlijk... nou juist wat ik. Maar, bijvoorbeeld, nee, we zitten hier aan een tafel. Is hier 20% van gerecycled? Ik zie allemaal papieren bekertjes voor de koffie en het water. Ik zie heel veel beeldschermen. Is dit gerecycled? Maar ja, volgens het CBS-rapport zou van onze afval. zouden hier dus 20% ja. in moeten zitten? Ik geloof uh, het niet. Nou. Je hebt het over plastic en dat is inderdaad een ingewikkelde. Je hoort heel veel mediaberichten die zeggen... nou, dat heeft helemaal geen zin om dat in te, in te zamelen... Hè, want het wordt toch allemaal verbrand. Ja. Nou, dat is gelukkig niet zo. Alleen het ingewikkelde is, binnen die plasticstroom... heb je heel veel verschillende materialen. Ja. Een aantal daarvan, die zijn wat waard. Dus die worden eruit gehaald. En daar kunnen best, zoals wij dat noemen... hoogwaardige producten weer van gemaakt worden. Maar er zijn ook uh, plastics, dat zijn bijvoorbeeld mixstromen of uh, uh, laminaat, dubbele die op elkaar geplakt zijn. En die zijn op dit moment nog heel erg moeilijk te recyclen. Dat zijn de zakjes en uh, eigenlijk alle verpakkingen van groentes... en uh, in de, in ja, de supermarkt, nou ja, dat speel. Alles waar een mix in zit van verschillende materialen. En dan heb je ook nog eens uh, uh, de, de, het, de, het gegeven... dat op dit moment China zijn grenzen heeft gesloten. Dus dat we eigenlijk hier in deze regio uh, moeten zien te verwerken. Dat, dat dat niet in één keer allemaal lukt. En daardoor ontstaat er dus een beetje het, uh, het idee van... er is een probleem op de markt. Um... Welke markt? Nou ja, de de, de plastic, de, de, de, ja, de, re de recyclingmarkt voor ja. plastics. Ja. Hoe weet je nou eigenlijk uh, of we het een beetje aardig doen of niet? Want het is toch onmogelijk om dat in de gaten te houden, om te controleren? Of uh, vergis ik me nu? Nou, controleren, dat is inderdaad een lastige. Dan kijk even naar mijn tafelnoot. Uh, nou, nou, Peter de over... Kok die vorige uur vertelde over zijn datasysteem, datamining. Nou, dat is ook. En het verbanden leggen. Precies, dat is ook echt een van de dingen waar we nu met de circulaire economie mee bezig zijn. Hoe meten we eigenlijk? Ja, en met wat het voor is data zo groot en zo Ondoorzichtig. En waar zitten die data? Zijn die uh, eigendom van bedrijven? En ja. uh, kunnen we die dan ook krijgen om daarmee te werken? Dus dat, dat, daar zie ik heel veel linken tussen onze vakgebieden. Ja. Mm -hmm. um, en voor de rest, we zitten in een omslagfase. En wat wel lastig is van een omslagfase is... er worden al heel veel meters gemaakt... maar die vertalen zich nog niet direct in hoge resultaten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, je bent nog bezig met randvoorwaarden... Uh, uh, Producenten uh, moeten installaties afschrijven en duurzamere installaties bouwen. Er moet een infrastructuur gebouwd worden. Uh, hoe zorg je dat je voldoende aanvoer voor hebt, voldoende en van een bepaalde kwaliteit? Ja. Uh, hoe zorgen we dat we ouderwetse regels uh, om gaan uh, zetten, zodat er meer mogelijk is? Nou, al die stappen, daar zijn we nu heel hard mee bezig. Maar dat zie je nog niet direct in het percentage van gerecyclede uh, producten. Maar ik geloof echt... Een, niet alleen ik, maar als we die opstartfase door zijn... dan zie je, zul je zien dat er een exponentiële groei komt. Oh ja? in hoe dan? Uh, wat, wat is het moment dat we, uh, uh, dat, we dat punt bereikt hebben? Dus dat het, nou ja, dat het een soort vliegenwiel hè, uh, wordt? Precies. Nou ja, dat, dat zou tussen de 25 en de 50 procent zou je dat echt moeten gaan merken. Ja, Maar hoe, zie, hoe merk ik dat in het dagelijks leven om me heen dan? Uh, nou, dan zul, je, dan, dan zul je op de vraag van Hans, zul je gewoon gemakkelijk kunnen zeggen... ja nee, helder dat dit uh, bekertje, dat daar uh, um, nou ja, 80% van resiglaat is gemaakt. Ja, maar hoe zou je dat dan kunnen zien? Aan dat Alles wordt groen. Alles wordt groen, wordt ja. gesuiterd. Nou ja, maar dus dat wel. is ook een interessante ja. vraag. Hè. <laughs> Jij, we vragen elkaar ook niet, zeg, is dit wel veilig? Ja. We, we en we hebben daar gewoon een systeem voor gekregen. dat we zeker weten dat alles veilig is. Daar heeft, heeft de overheid is daar gewoon ingestapt. Ja. Goed, dat, dat, is er, we moeten ja. dus eigenlijk naar die fase uh, toe... Dat, dat dat vliegwiel, uh, vliegwiel uh, he, uh, heel hard ja. gaat draaien... en ja. dat, we, dat het ook echt op gang komt. Uh, wat moet er gebeuren om daar te komen nu, tot slot? Nou, de overheid moet van buggenleider weer leiderschap nemen. En dat betekent dus inderdaad... Uh, ga werken aan regionale grondstoffenallianties... zodat je gewoon gezamenlijke inkoopkracht hebt... Voor ja. circulaire producten. Maar dat betekent ook: maak die regelgeving uh, uh, klaar voor de circulaire economie. D dat is het nog helemaal niet. Nee. Vergroening belastingstelsel. En maak het ook wat concreter misschien. En benoem gewoon getallen. In plaats van uh, nou, ja. je kunt een ambitie hebben, maar als je niet weet uh, wat die is. En die is niet helemaal geformuleerd. Dan maar wordt ja, het er ook worden irgenikeld. wel getallen genoemd. Hè. We zeggen dan 50% uh, uh, minder uh, materialen in 2030. Ja. Maar dat zegt nog weinig. Dus je zult dat toch moeten invullen uh, aan de hand van uh, branchespecifieke programma's. Ook uh, daar zijn we mee bezig. Hebben we, nog, we hebben nog uh, 20 seconden. Nou, er is er nog iets namelijk. Uh, het circulaire klinkt allemaal heel erg fijn. van We, we gaan het allemaal weer opnieuw gebruiken. Ja. Maar dat kost heel veel energie. En het, het, het haalt ook de, de aandacht weg bij uh, om dingen weer te hergebruiken. Het haalt ook de aandacht weg bij het, het consumeren. Dus we verbruiken ontzettend veel. Nou, ja, ja, en dat is, dat is de andere kant. Dat zou je ook uh, kunnen verminderen. Ik, ik wil helemaal niet technisch worden, maar in de definitie van de circulaire economie is het belangrijkste tegengaan van verspillen. Dus dat zit echt, hè, dus precies wat jij zegt, kijken van bewust ja. consumeren is de hoogste. Dus onder manier. de streep, ja. onder de streep uh, is het natuurlijk wel degelijk de bedoeling dat het niet heel veel energie kost. Zeker. Als netto bedrijf. Ja, gelukkig. En heel. gebruik gelukkig. van duurzame energie. We gaan naar de EOS... En een uh, nieuwsupdate. Neem alleen lege telefoons en laptops mee. Nou, alsof je het uh, de goden verzoekt. Uh, mee als je naar China gaat. Waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken... aan alle Nederlanders die naar China op zakenreis gaan. Volgens het ministerie zou de apparatuur... op afstand kunnen worden leeggetrokken. En wordt de informatie vrijwel zeker door derden meegelezen. Volgens ingewijden geldt dezelfde waarschuwing... ook voor Rusland, Iran en mogelijk ook voor Turkije. Zo meldt de Volkskrant. Techredacteur redacteur Joost Schellevis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op afstand leegtrekken dus. Hoe werkt dat? Nou, dan breken ze. In op je laptop, op, op je smartphone. Bijvoorbeeld omdat je een wifi-netwerk gebruikt uh, waarop wordt meegelezen. Maar misschien nog wel een groter gevaar is dat ze niet op afstand inbreken. Maar bijvoorbeeld uh, omdat je laptop in een kluisje ligt, dat ze dat kluisje openmaken en ja. alles leeg trekken. Er wordt dus gezegd: bezit is het einde van het vermaak. Maar uh, bij hack is het eigenlijk andersom. Als je iets fysiek in handen hebt, dan begint de lol eigenlijk pas. Ja, uh, uh, ik vraag me wel af waarom zou je een lege telefoon meenemen? Nou ja, leeg in de zin dat je er niks op zet uh, waarvan je wil dat het uitlekt. Je moet wel okay. in zekere zin nog wel communiceren. Ja. Je kunt er ook wel in principe WhatsApp op zetten bijvoorbeeld. Uh, maar je er wel bewust van zijn dat alles wat je verstuurt en alles wat je erop zet, dat dat misbruikt kan worden... dat dat uit kan lekken. Ja, Zijn er ook andere maatregelen die je kunt nemen... in plaats van het, uh, het leeghalen van je telefoon... en uh, de gegevens eraf halen? Nou, als je echt, uh, als je bijvoorbeeld iemand van ASML bent... of Axo Nobel en je, je reist naar zo'n land... dan is er denk ik geen betere manier... om het echt veilig te doen. Op dat moment heb je eigenlijk... de, de, de buitenlandse inlichtingendiensten als vijand... die economische ja. spionage kunnen plegen met jouw apparaat... En de budgetten daarvan zijn zo groot en de aanvalscapaciteit zo groot dat het eigenlijk niet mogelijk is om dat op een, be op een betere manier te doen. Ja. Nee. Is dit eigenlijk een, een opmerkelijke waarschuwing? Nee, in principe niet. Er wordt eigenlijk al jaren voor gewaarschuwd. Wat ik eigenlijk opvallender vind, is dat de volkskant schreef dat dit advies drie jaar geleden nog niet gold. Uh, terwijl drie jaar geleden ja, hadden, hadden we dit ook kunnen weten als ja, zeg maar, dit gebeurde. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, goed. Um... Alleen lege telefoons en laptops mee. Dus als je naar China gaat, uh, dat is de waarschuwing van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat geldt ook voor Rusland, Iran en mogelijk ook voor Turkije. En dat meldt dan weer de volksgat. Dankjewel, Joost Gilleviss. Got till it's gone It'd be a paradise they Put up a fucking line They took all the trees And put them in a tree museum And they charged the people a dollar Yellow Taxi van de Counting Crows en Vanessa Carlton. De Nationale Nieuwsquiz. En we hebben een uh, volleyballer in ons midden. Daarmee gaan we de Nationale Nieuwsquiz spelen. Edwin Arendsen, 48 jaar. Welkom. Dankjewel. Goed voorbereid. Um, ik heb alles gelezen wat ik kon lezen volgens mij. Dus. Ja, en nog een volleybal dit weekend? Ja, ja? 4-0 gewonnen. 4-0 gewonnen, oké. Okay. Ja. Op welk niveau uh, zit je? Uh, tweede klasse. Soms. Tweede klasse, oké. Okay. Goed, uh, we gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen en eens kijken of we een mooie score uh, die het voor de rest Zeker. van de week uh, dan heel moeilijk maakt om daar overheen te gaan uh, kunnen ik neerzetten. Ik heb gezegd dat ik het land niet zo hoog zou leggen. Nee? Dus. Oké, okay, nou, we gaan gewoon beginnen met toch een beetje ambitie. Okay. Komt-ie. Yo, Estet, Kila, <laughs> nog min, je nek. Nog niet alle stemmen zijn geteld... maar het lijkt erop dat zijn partij de absolute meerderheid in het parlement zal houden. Volgens de eerste uitslag heeft zijn rechtsnationalistische partij... iets meer dan 49% van de stemmen gehaald. De verkiezingsuitslag betekent een dubbele overwinning voor Orbán. Hij kan aan zijn vierde termijn beginnen en met een meerderheid in het parlement... waarmee hij eerder controversiële wetgeving kon doorvoeren. Ja, de verkiezingen in Hongarije kennen dus uiteindelijk geen uh, verrassende winnaar. Uh, hoe heet de zittende premier die de verkiezingen heeft gewonnen? Ja, Orbán. Ja, maar dat wist ik <laughs> dat al wel. Als je voor de, de luisteraar <laughs> niet zo heel moeilijk. Uh, vraag 2. Victor Orbán begint aan zijn uh, derde achtereenvolgende ambtsperiode. Zijn speerpunt is het terugdringen van de immigratie. Hoe heet zijn anti-immigratiepartij? Ik zou het weten. De linkse partijen in Hongarije hebben een blok gevormd... om zo de macht van Orbán te doorbreken. Dat is niet gelukt. Ze verliezen negen zetels... en de leider van de Socialistische Partij heeft zijn vertrek aangekondigd. Vraag drie, luister even hiernaar. Supporters gingen met elkaar op de vuist bij een wegrestaurant. Eerder op de avond gingen tientallen hooligans met elkaar op de vuist... in de Utrechtse wijk Ondiep. De supporters gooiden met terrasmeubilair en vuurwerk. Zo'n 30 mensen zijn aangehouden. Vraag 3. Hooligans hebben voor veel onrust gezorgd... in de nacht van zaterdag op zondag. Zo was het onrustig toen supporters zich verzamelden... bij een wegrestaurant en uh, de snelweg opliepen. Welke snelweg was dat? De A12? Dat was de A12. Ja, volgens de politie was er sprake van een levensgevaarlijke situatie... en de A12 is dan ook enige tijd afgesloten geweest. Vraag 4. In Utrecht gingen hooligans met elkaar op de vuist... Uh, onder andere in de wijk Ondiep... voor burgemeester Van Zanen een reden om geen uitsupporters... van welke club toe te laten bij de wedstrijd van FC Utrecht... Uh, FC Den Haag. Uh, Ado Die noemen we tegenwoordig anders. Ja, ADO Den Haag. Uiteindelijk werd FC Utrecht ADO Den Haag 3-3. Dat was een, een hele rare wedstrijd. En de ADO-supporters hebben dus wel wat gemist, kun je zeggen. Uh, vraag 5 is een fragment. De vraag is heel simpel. Wie is hier aan het woord? We hebben natuurlijk ontzettend veel kansen gecreëerd. En ontzettend veel gemist. Nou, we kunnen ons leven makkelijker maken. Maar aan de andere kant, we creëren heel veel kansen. dat is natuurlijk ontzettend positief. En we laten ook heel weinig toe. En nogmaals, daar moet ik de ploeg een groot compliment voor maken. Haag. Uh, Ten Hag in uh, onvervalst Amsterdams, maar niet heus. Uh, Ajax won uh, nipt van Heracles, maar trainer Erik ten Hag... denkt dat er nog steeds titelkansen zijn. En ten Hag belooft dat Ajax volle bak gaat spelen volgende week tegen PSV. Vraag 6. In de onderste regionen van de eredivisie uh, wist maar één club niet te winnen. Welke club verloor als enige degradatiekandidaat dit weekend... Uh, FC Twente. FC Twente, ja. Van Hanegem is zijn, uh, in zijn ad kolom erg kritisch op FC Twente. Volgens de Krommen zal de club waarschijnlijk rechtstreeks degraderen... en kunnen ze zich maar beter gaan richten op volgend seizoen... zodat ze snel de eerste divisie weer kunnen verlaten. Vraag 7, dat is die vraag met de hints. We zoeken een persoon. Denk goed na voordat uh, u antwoord geeft... want er is geen uh, mogelijkheid op een herkansing. Daar komt hij. 4. Ik sta het liefst bij iedereen pal voor de deur. 3. 3. Voetballers lezen mijn boek het allerliefst... Nee, ik mocht nu eindelijk wel de bunker in, maar erg ver kwam ik niet. Peter R. De Vries? Zou so het? Voor één punt is de aanwijzing. Na enig oponthoud ga ik toch getuigen in de zaak Holleder. Inderdaad, dan komen we uit bij Peter R. De Vries. Nou, dat uh, levert een score op na die eerste ronde. Heb je mee kunnen schrijven of het bij kunnen houden? Of zit je er zo in dat je het nee. even los moet laten? Ja. Het is zeven, okay. uh, de score na de eerste ronde. En dat is een mooi uitgangspunt voor de tweede ronde. Dan komt hij. De nationale nieuwsquiz. Welk land bezoekt premier Rutte de komende dagen? China. Dat is goed. Wie won pa Parijs-Roubaix? Chagan. Dat is goed. Minister Blok heeft in welk land een reïntegratiekamp bezocht voor oud-rebellen? Rusland. Colombia. Wie roept oh. Nederland op om woensdag massaal Facebook te verlaten? Nog een hele vraag, sorry. Wie roept Nederland op om woensdag massaal Facebook te verlaten? Eh. Uh. Schukenberg? Nee, Arjan Luwachter denk ik nee. uh, Een kunstwerk van wie is dit weekend beschadigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam? Uh, van Jeff Koons. Dat Blok. is goed. Hoe heette de president die heeft laten weten dat Damaskus een hoge prijs zal betalen... voor het gebruik van chemische wapens? Trump. Dat is goed. Welke coureur vond de acties van Max Verstappen in Bahrein niet respectvol? Hamilton. Dat is goed. Steeds meer Nederlanders laten hun ontlasting controleren om welke ziekte op te sporen... Kanker? Darmkanker. Aninta Witsier zegt vandaag in de Telegraaf dat we opener moeten zijn over welk probleem bij vrouwen. Overgang. Dat is goed. In welke plaats lukte het niet de goudvissen te vangen die waren losgelaten in de Sint-Jansbeek? Dat is makkelijk. Arnhem. Dat is goed. Wie wordt trainer van Feyenoord onder de 19? Ik zal het niet weten. Dirk Kuit. Wie worden vaak teruggefloten als ze een drugswoning willen sluiten? De burgemeesters. Dat is goed. Het erepeloton uit welke plaats zegt dat dikke mensen wel welkom zijn. Uh, Waaldorpse vlakken. Waaldorp. Uh, nee. Waalsdorp is Pas. het goede antwoord. Prinses Irene verhuist van Wassenaar naar welke plaats? Pas. Doren. In welke beroemde wolkenkrabber in New York was er dit weekend brand? Tower. Dat is goed. Bij de marathon in welke plaats is dit weekend een aanslag voorkomen? Berlijn. Dat is goed. Hoeveel weken krijgen de We Are Here krakers in Amsterdam-Oost om te vertrekken? Vier weken. Acht weken. Oh. Twee keer zo lang. Nou, even kijken, waar zijn wij beland? We hebben twaalf uh, goede antwoorden in deze okay. tweede ronde. En dat betekent dat we uitkomen op een score van 84. Okay. Nou, daar is niks mis mee. Nee? En uh, de rest moet het nog maar even zien uh, te nee. fixen om daar overheen te gaan. Daarom, Was goed. Bedankt voor je komst in uh, de studio. Leuk. En ik ga ook uh, bedanken Peter de Kok, oud-politieman... en bijzonder hoogleraar aan de Data Academy van de Universiteit van Tilburg. Onze spraakmaker van de dag, Hans Aarsman en Jolijn Bidenman. Sven Kokkelman, één op 1 zometeen. Goedemorgen. Goedemorgen, Kauw-Johan. De Belgen hebben iets wat wij niet hebben, namelijk... Een staatssecretaris voor privacy. En dat is nou buitengewoon actueel. Want zoals je weet komt Mark Zuckerberg morgen voor de Senaat ja. in Amerika. En woensdag voor het Huis van afgevaardigden En daar gaat hij voor het eerst onder één verklaren vanwege alle problemen. Rondom Facebook. Je had het er ook al over. Jazeker, ja, zeker. Uh, en met de Belgische bewindsman ga ik zo meteen praten. Want die Belgen hebben ook nog een rechtszaak tegen Facebook gewonnen. Dat en meer zometeen. We gaan luisteren zo meteen. Graag. Na de hoofdwetten van het nieuws. NPO Radio 1. In Frankrijk is de politie begonnen met het ontruimen van een terrein bij Nantes, waar al jaren krakers wonen. Die woonden daaruit protest tegen plannen om er een vliegveld aan te leggen. Die plannen zijn inmiddels van de baan... maar president Macron zei dat er hoe dan ook ontruimd zou worden. Vandaag gebeurt dat dus. Om de zorg betaalbaar te houden bepaalt het kabinet voortaan weer zelf... hoeveel geld ervoor wordt uitgetrokken. Nu is het zorginstituut verantwoordelijk. Dat heeft geleid tot onaangename verrassingen. Daardoor zit het kabinet de komende jaren vast aan extra miljarden uitgaven. De presidenten Trump en Macron hebben afgesproken dat ze de reactie op de gifgasaanval in Syrië met elkaar gaan afstemmen. Ze gaan ervan uit dat er afgelopen weekend chemische wapens zijn gebruikt bij de aanval op Douma waarbij tientallen doden vielen. En Nederlanders die naar China, Rusland of Iran gaan krijgen het advies om alleen lege computers of telefoons mee te nemen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen die apparaten op afstand worden leeggetrokken. En dat is niet handig als er gevoelige informatie op staat. Verkeersinformatie, Helene de geest. Nog steeds veel verdraging door ongelukken. Op de A9 bijvoorbeeld, Amstelveen-Alkmaar... in beide richtingen bij Akersloot, een file van drie kilometer. Uh, daar is een vrachtwagen door de middenberm geschoten. In beide richtingen zijn ook twee rijstroken dicht. Richting Alkmaar is de verdraging een kwartier... en is het advies om de borden Zaanstad te volgen. Richting Amstelveen is de verdraging bijna een uur vanaf Heilo. Daar kan je het beste via Herugowaard omrijden... Dan op de A28 van Zwolle naar Groningen. Een flinke file tussen de wijk en Zuidwolde. Daar staat 4 kilometer. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. Ze zijn daar een vrachtwagen aan het bergen die vanochtend daar gestrand is. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 van Oost naar Zonzeel die is nog helemaal dicht bij Knoop en Zonzeel. Door een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Er staat een flinke file achter. Je kunt het beste voorlopig omrijden via Breda. NPO Radio 1. Kro en Crw. op één met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen en overmorgen moet Facebooks Mark Zuckerberg... verschijnen voor het Amerikaanse congres. Eerst wordt hij onder eden gehoord door de Senaat. Een dag later door het Huis van Afgevaardigden. Daar verschijnt hij dus wel. In Europa zijn dringende uitnodigingen om te getuigen... voorlopig aan oren gericht. Intussen stapelen de problemen voor Facebook zich op. Voertuig bij de beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een datalek onder 87 miljoen gebruikers... onder wie vermoedelijk ook 89.000 Nederlanders... die overigens vandaag te horen krijgen of ze slachtoffer zijn geweest of niet... Pogingen om medische gegevens in handen te krijgen... telefoongegevens van messengergebruikers die niet veilig bleken te zijn... privéberichten van Zuckerberg zelf die gewist blijken... ook aan de ontvangende kant, terwijl dat voor gewone gebruikers niet mogelijk is... en de mededeling van een topvrouw van het sociale netwerk... dat wie meer privacy wil, zal moeten gaan betalen. Intussen staan ook de Europese leiders op hun achterste benen... en eisen ze maatregelen. Bij onze zuiderburen hebben ze het voortvarender aangepakt. Daar stapte de privacywaakhond namelijk naar de rechter... en won onlangs een recht. Tegen Facebook. Als Zuckerberg en de zijnen niet stoppen met het ongebreideld volgen van internetgebruikers, volgt een dwangsom van 250.000 euro per dag. Facebook legde zich daar niet bij neer en ging in beroep. De Belgen hebben overigens iets wat wij niet hebben. Als enige Europese land hebben ze daar een bewindspersoon voor privacy. Staatssecretaris Philip de Bakker. Meneer de Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Zit u zelf op Facebook? Ja, absoluut. Go uh, ik uh, maak er veel gebruik van. Ja. Gebruikt u WhatsApp, eigendom van Facebook? Ja, absoluut. Instagram dan, ook van Facebook? Ook, ja. ja Twitter, niet van Facebook. Maar ook actief. Ja. <laughs> dus u bent zelf een groot gebruiker van iets wat tegen u waarschuwt? Ja, omdat je nee, natuurlijk wel bewust moet zijn wat je aan het doen bent. Uh, we weten allemaal dat... Uh... ...bedrijven zoals uh, Facebook, maar ook Google en anderen... ...toch heel wat data over mensen verzamelen, heel wat gegevens bijhouden. Ja. Maar niet alleen dat, niet alleen wat je deelt of wat je zelf liked... ...maar nog veel verder gaan en ook proberen te achterhalen... ...met wie je aan het converseren bent, uh, wie er in je contactenlijst zit... Uh, ja. ...welke dingen dat je leuk vindt, hoe lang je naar bepaalde posts kijkt bijvoorbeeld. Ja, doet u al dat allemaal? Wordt, ja, dat wordt natuurlijk allemaal samengevoegd, daar worden profielen van gemaakt... ...en ja. dan wordt het natuurlijk helemaal duister... ...want dan wordt het niet meer duidelijk voor jou als consument, als gebruiker... Nee. ...wat er met die data gebeurt. Nee. Gebruikt Facebook die zelf of verkoopt ze die door? Stelt ze die ter beschikking van andere bedrijven? Zoals gebeurd is met Cambridge Analytica. Ja. Dus het is wel zo dat men daar heel wat transparantie over moet gaan geven... de komende dagen en weken. Ja. Hoe dat die data verzameld wordt en wat er juist mee gebeurt. Maar blijft staan dat u zelf een groot gebruiker bent... van iets waar tegen u erg protesteert. Ja, maar ik denk dat je goed moet bewust zijn wat je aan het doen bent. Dus natuurlijk, heel veel mensen worden ook via sociale media gebeuren ook heel veel leuke en positieve dingen. Het, is, ja. het onderhoudt het contact met familie en vrienden. Je kan een stuk volgen wat er in je omgeving aan het gebeuren is. Ja. Je kan ook kijken wat de politici aan het zeggen zijn. Dus het is op zich wel een interessant medium. Maar de bedrijven zelf zijn veel te ver gegaan in het verzamelen van data. En vandaar dat ik vind dat er dringend wetgeving moet komen. En die gaat er ook komen met de nieuwe Europese privacywetgeving. Ja. Die dergelijke praktijken waarbij die bedrijven heel wat informatie informatie verzamelen zonder dat mensen het weten... Dat, ja. dat dat echt aan banden wordt gelegd. We gaan erover praten. Welkom bij 1 op 1. Zijn we niet met z'n allen, meneer de Bakker... heel erg laat wakker geworden? Dat vind ik wel, ja. Ik vind dat uh, we sinds uh, eind jaren 90, 2000... met heel veel enthousiasme op het internet actief zijn geworden... op social media actief zijn geworden. Zoals ik zei, allemaal om positieve dingen te doen. Maar we hebben ons te weinig rekenschap gegeven... van wat we eigenlijk allemaal achterlaten... van digitale fingerprints, van digitale sporen. Ja. En het is natuurlijk ook zo dat die bedrijven... zoals de Facebooks en de Googles... echt een businessmodel hebben gebouwd... op het bijhouden en verzamelen van gegevens. Niet maar daar doelde ik die... op, want dat wisten we toch al lang. Namelijk dat zij uh, het leven van advertentieverkundigen en waar zijn adverteerders in geïnteresseerd... in het gedrag en de belangstelling van mensen. Ja, absoluut. Maar natuurlijk wat mensen niet weten is bijvoorbeeld dat Facebook je messengerbericht aan het meelezen is. Of dat Google bij Gmail kijkt waar je naar je ouders hebt gestuurd of naar je vriendin hebt gestuurd om dan aan te kunnen verkopen voor het uitstapje naar zee. Dat zijn dingen wat mensen heel vaak niet weten. Wat mensen ook niet weten is, ik kom heel vaak mensen tegen die zeggen, ik zit niet op sociale media. Ik heb geen Facebook-account. Wel, sorry, Facebook heeft ook data van die personen verzameld. Dat is de reden dat de Belgische privacy-autoriteit ook naar de rechtbank is gestapt om dat soort van praktijken te stoppen. Ja. Dus zelfs mensen die zich bewust niet op sociale media Media begeven worden toch gevolgd, dan wordt toch data van gevolgd. En dat gaat gewoon veel te ver. Dat is absoluut niet in, in lijn met wat, uh, hoe dat wij privacy ervaren. Nee. En met de nieuwe Europese wetgeving wordt er ook veel strenger aangepakt. Over die Europese wet komen we zo meteen nog te spreken. Eerst even naar die rechtszaak. Want uh, uw uh, privacywaakhond is dus naar de rechter gestapt... heeft die zaak gewonnen. Uh, en er ligt nu dus een dwangsom van 250.000 euro per dag... als Facebook doorgaat met zijn huidige praktijken. Maar Facebook is in beroep gegaan. Dus voorlopig wordt dat bedrag niet per dag uh, uitbetaald, of wel? Nee, het is wel een, een overwinning voor onze privacyautoriteit, want het is de eerste keer dat we een bedrijf zoals Facebook zover hebben gekregen om dergelijke praktijken, waarbij het data en gegevens van mensen die geen profiel hebben, die niks te maken hebben met, die, met dat bedrijf, dat die gegevens toch worden verzameld. Dat kan niet, en dus vandaar dat wij de rechtszaak opgestart zijn en ook gewonnen hebben. Uh, nu is er opnieuw een beroep aangetekend, dus dan moeten we afwachten wat die aanspraak weer geeft. Ja. Maar het toont aan dat het onder de huidige wetgeving heel moeilijk is om dergelijke bedrijven en problemen aan te pakken. Vandaar dat met de nieuwe Europese wetgeving makkelijker wordt om ook rechtstreeks administratieve boetes op te leggen. Ja. Dus de privacyautoriteit kan zelf veel strenger gaan optreden zonder langs de rechtbank te moeten passeren. Laten we het dan over die wet hebben. In Nederland de AVG genoemd, vast bij ja. u ook, neem ik aan. Um, GDPR wordt ook vaak. Gemaakt. Ja, dat is dan de internationale term. Uh, we krijgen allemaal meer privacyrechten. Het recht op vergetelheid. Uh, dus dan heb je het recht online vergeten te worden. Dat is een nieuwe regel. Recht op dataportabiliteit. Recht om uh, je persoonsgegevens over te dragen. Recht recht op inzage, recht op rectificatie... recht op beperking van de verwerking... recht op eh, bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering... en recht op bezwaar. Als we nou kijken naar hoe Facebook heeft gereageerd... op al die commotie dan de afgelopen tijd... hoe groot is dan de kans dat Facebook aan deze wet zal gaan voldoen? Die is zeer groot. Um, Zoekerberg heeft zelf aangekondigd dat hij die wetgeving niet alleen zal toepassen in Europa en voor Europese gebruikers, maar ze gewoon rechtstreeks wereldwijd binnen zijn bedrijf zal gaan toepassen. En dat is ook alle reden voor. De Europese standaard wordt de wereldwijde standaard als het aankomt op de bescherming van privacy en van gegevens van mensen. Ja. Het is belangrijk dat die grote spelers die effectief gaan toepassen. En twee, er komt natuurlijk ook veel sterker toezicht. De nationale privacyautoriteiten zullen boetes kunnen opleggen aan bedrijven die de spelregels niet volgen. En wat je nu al ziet, is met het feit dat er zo'n zaken aan het licht komen rond Facebook bijvoorbeeld, dat het een enorme reputatieschade veroorzaakt voor zo'n bedrijven. En dat kost hun handenvol geld gewoon al door het feit dat op de beurs hun aandeel enorm aan het zakken is. Ja. Dus dat soort ja. van zaken zorgt ervoor dat er meer transparantie komt, dat de reputatieschade groter dreigt te worden. En als het dat niet helpt, dat er zelfs nog boetes kunnen volgen ook. Ja, maar meneer De Bakker, die datalekken waren al sinds 2015 bekend. En nu gaat Facebook mondjesmaat daar langzaamaan iets aan proberen te doen. Zuckerberg zelf heeft aangegeven, dat kost ons jaren. Uh, de, de, laten we zeggen dat het enthousiasme... nou niet meteen van de plinten afspat daar. Nee, en dat is ook de rol van de politiek, om juist dan de druk op de ketel te houden en er wel voor te zorgen dat die grote bedrijven zich in regel stellen met die Europese privacywetgeving. En die druk die komt er ook. Ik ben zelf uh, de enige die de, de portefeuille privacy heeft in de regering, maar ik zie ook wel bij veel collega's dat natuurlijk de bewustwording rond wat er allemaal met die gegevens gebeurt, niet alleen op het vlak van samenleven, maar ook op het vlak van economie, en zeker op het vlak van politieke beïnvloeding, wordt toch wel heel groot. En men is nu eindelijk aan het wakker worden en te proberen om daar toch een stuk paal en perk aan te stellen. Ja, is Eigen benoeming eigenlijk ook politiek beïnvloed via Facebook of niet? Dat denk ik niet. Nee. In de tijd daarbij campagne hebben gevoerd, 2009, 2014, was er toch nog veel minder sprake van sociale media dan uh, misschien vandaar het geval is. En het is ook goed dat bedrijven zoals Google en Facebook maatregelen nemen om bijvoorbeeld de verspreiding van fake news of de beïnvloeding van uh, verkiezingen via trollen en via valse accounts om dat ook een stuk aan banden te leggen. Ja, Vertrouwt u Facebook? Um, vertrouwen is goed, controle is beter. Dus vandaar dat we ook natuurlijk uh, in die nieuwe privacywetgeving ook controle mogelijkheden inbouwen... om bij bedrijven zelf te gaan kijken of ze effectief in regel zijn ja. met die nieuwe privacywetgeving... Ja. en op die manier praktijken zoals uit het verleden, zoals uh, bij Cambridge Analytica bijvoorbeeld... zullen tot het verleden moeten behoren. Ja, dat was niet echt een antwoord op de vraag, vindt u wel? Ik dacht van wel, ja. ja? Mijn vraag was: vertrouwt u Facebook? Nee, maar moet, bedrijven hebben een businessmodel gebouwd dat gebaseerd is om zoveel mogelijk data te verzamelen. En Ik vertrouw ze niet dat ze daar spontaan anders mee zullen omgaan dan vandaag. Je ziet ook vandaag dat andere bedrijven heel onzorgvuldig omspringen met privacy. Ik neem ja. een ander voorbeeld: het uh, lekken van uh, bijvoorbeeld uh, paswoorden de laatste weken die dan online worden gezet. Ja. Dat heeft soms maanden geduurd voor die bedrijven nog maar durven toegeven dat ze een datalek hadden, waardoor dat de e-mailaccounts en, en ...app-accounts van verschillende duizenden mensen... Ja. ...enorm kwetsbaar waren geworden. Dus ook ja. daar hebben we maatregelen genomen. Vanaf nu zal een datalek binnen de 72 uur moeten gemeld worden. Ja. En Dus je moet druk zetten op die bedrijven... ...om ervoor te zorgen dat zij de privacy respecteren. Ja, maar vertrouwt u dat ze dat ook gaan doen? Ja, ze zullen het moeten doen. De vraag ja, is natuurlijk, het... zullen bedrijven de regels volgen? Ja. Mijn antwoord erop is ja. Omdat de stok achter de deur veel groter en veel zwaarder is geworden... met die nieuwe Europese privacywetgeving. En dat zal zowel naar reputatieschade als naar boetes... die bedrijven verplichten ja. om die Europese standaard wereldwijd te gaan toepassen. Maar meneer de Bakker, Facebook was in opspraak vanwege betrokkenheid... bij politieke beïnvloeden bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten... bij de Brexit-discussie in Groot-Brittannië. Dat lag allemaal al op straat. En vorige maand zijn ze toch nog bezig geweest... om in overleg met ziekenhuizen medische gegevens van patiënten te krijgen. En nogmaals, die bedrijven hebben echt een businessmodel gebouwd... op het feit dat ze zoveel mogelijk gegevens van mensen proberen te verzamelen... profielen proberen te bouwen. Ja. En dat moet gewoon gestopt worden. Maar dat businessmodel moet... is toch niet van vandaag op morgen opeens veranderd? Nee, maar uw vorige vraag was ook van... is de bewustwording de laatste tijd niet verschoven? Ja, absoluut. Mensen zijn zich veel bewuster geworden... van wat de impact is van dat soort gegevens... zomaar vrijelijk op het internet laten rondvliegen. En dus vandaar dat die nieuwe Europese wetgeving er ook voor zorgt... dat er duidelijke rechten komen voor mensen. Dat ze inzagen krijgen, dat ze... Gegevens kunnen laten verwijderen dat ze de gegevens kunnen laten meenemen al die nieuwe rechten zorgen ervoor dat je veel meer controle krijgt over je privacy ja. en dergelijke schandalen zorgen er ook voor dat mensen veel meer bewust omgaan met hun privacy en gegevensbescherming in vergelijking met vroeger verwacht u eigenlijk nog meer schandalen? ja er zullen nog zaken naar boven komen bij andere bedrijven ook van waar wordt vastgesteld dat het toch heel onzorgvuldig is omgesprongen met gegevens um, er zijn een aantal aspecten aan natuurlijk. Eén is, is men transparant geweest over het feit dat men bepaalde gegevens verzamelde, ja of nee? En daar zal Zuckerberg morgen bijvoorbeeld in het Amerikaans Congres al antwoord op moeten geven. Mijn antwoord erop is duidelijk nee. Men is niet transparant genoeg geweest over welke gegevens men allemaal verzamelde. Men is ook niet voldoende transparant geweest over wat er met die gegevens gebeurde. Men is ook onzorgvuldig geweest over hoe dat die gegevens beveiligd zijn geweest. Het is veel te gemakkelijk geweest om zo'n gegevens, als er een datalek was, om die maandenlang te laten rondslingeren. Dus al die aspecten zullen ook beantwoordelen andere bedrijven uh, aan bod komen. Ja. En het is goed dus dat die nieuwe wetgeving er is... om dat soort van ja. zaken op, op te vangen. Die uh, wetgeving gaat over een week of zes in. Uh, nou heb je bij het controleren of een wetgeving wordt nageleefd... controleurs nodig. Uh, dat zijn de privacywaakhonden. En nou hebben we geloof ik over de hele wereld... 2 miljard Facebook gebruikers. Zijn die waakhonden allemaal voldoende uitgerust... om te controleren of uh, de wetgeving hier wordt nageleefd? Sommigen wel en sommigen niet. Wij hebben bijvoorbeeld in België de autoriteit privacy de privacycommissie bij ons uh, eigenlijk uh, hervormd. We hebben die ook extra budget en extra mensen gegeven om aan die nieuwe controlecapaciteit uh, te kunnen voldoen. Ja. Ik vind het zelf een gemiste kans dat in de AVG er geen Europese privacywaakhond is gemaakt. Uh, maar dat men altijd, uh, gekozen heeft voor nationale waakhonden. En dus dat verzwakt toch wel een stukje de positie van die controleurs. Ik ja. vind dat je veel meer Europees moet samenwerken. Ja. Er is zo'n samenwerkingsverband nu in de maag. Wie was daar tegen dan? Ja, een aantal lidstaten waren daartegen. Ik Welke? zat toen in het Europees parlement toen het uh, is gestemd... en ik heb er altijd voor gepleit om een Europese waakhond te hebben. Ja. Wel, het is heel vaak zo dat zeker de grotere landen vinden... dat ze zo'n zaken perfect zelf kunnen aanpakken. Ja. Um, ik denk andere crisissen, bijvoorbeeld... ik maak een vergelijking met de financiële crisis... toen heeft het ook zo'n crisis nodig gehad... even men besefte ja. dat de controle op de banken misschien best Europees... zou georganiseerd worden in plaats ja. van land per land. Ja. En je zal met privacy dezelfde beweging zien. Ja, wat was de positie van Nederland eigenlijk in die stemronde? Uh, dat moet ik eerlijk zijn, ik me dat niet perfect herinner. maar ik weet wel dat de Europese uh, liberalen, uh, Marietje Schaker en Sofie Intveld, altijd wel hebben gepleit voor heel strikte Europese privacywetgeving, voor sterke Europese controle. Dus vanuit mijn fractie, waar ik toen deel van uitmaakte, de liberale ALDE-fractie, ja. is dat pleidooi altijd wel gehouden. Goed. Uh, u bent staatssecretaris voor privacy. Uh, hebt u eigenlijk een even knie in Nederland? Nee, ik moet heel vaak praten met ministers van Binnenlandse Zaken of Justitie of tussen de verschillende autoriteiten. Dus het is denk ik ook wel tijd dat in andere landen misschien privacy hoger op de politieke agenda komt. En het ook echt vanuit het bewindslieden wordt bekeken, vanuit de regeringen wordt bekeken hoe beleid kan gemaakt worden. Mm. En er ook over gewaakt wordt dat privacy telkens als men stappen neemt, wetgeving maakt, ook privacy een belangrijke toetssteen wordt. Nou hebben wij hier een kabinet dat uh, nog niet eens een jaar zit. Uh, sterker nog, uh, iets meer dan een half jaar zit... is dat een gemiste kans, vindt u? Ik heb er al een aantal maanden geleden... voor de verkiezingen voor gepleit dat... Uh Zo'n positie in de Nederlandse regering zou moeten komen. En er waren ook een aantal goede kandidaten, zoals Sofie Veld, bijvoorbeeld, die in het Europees parlement mee heeft getrokken aan de Europese privacywetgeving, die dat van binnen en van buiten kent. Dus het is wel denk ik iets waar toch op de politieke agenda meer aandacht voor moet komen. En ik denk ook dat zo'n schandalen, zoals nu bij Facebook en bij andere social media bedrijven, dat ook daardoor de publieke opinie toch wel aan het verschuiven is en men echt wel meer waarde terug begint te hechten aan gegevensbescherming en aan privacy. Dus een gemiste kans. Ja, ik vind wel dat in de regering zo echt een specifieke bewindspersoon voor privacy, zeker op dit moment bij de invoering van zo'n uh, Europese wetgeving, het toch belangrijk is dat je het signaal geeft dat je die privacy van je burgers en van je mensen serieus neemt. Zou zo'n uh, staatssecretaris of minister in dit land alsnog moeten worden aangesteld, vindt u? Maar dat is natuurlijk een beslissing van de, van de Nederlandse regering ja, en van het Nederlands kabinet. Hè? Maar um, nogmaals, ik denk dat privacy als such hoger op de politieke agenda moet. Voor mij is privacy een fundamenteel mensenrecht. Ja. En zeker in een digitale omgeving waar meer en meer van ons leven zich afspeelt op het internet, is het beschermen van privacy van mensen essentieel en cruciaal in een open en vrije samenleving. Ja. Dus eigenlijk vindt u dat er alsnog een bewindspersoon voor privacy zou moeten worden aangesteld? Maar het is zeker iets waar je absoluut als minister en als kabinet aandacht voor moet hebben. En het is leuk in België dat we zo iemand hebben die echt rond de debatten die er nu zijn, rond veiligheid, rond het beschermen van uw samenleving, rond de digitale agenda, ook privacy echt prominent aan tafel zit. Is er eigenlijk een moment dat u zegt, dan ga ik mensen adviseren om vooral dat die Facebook-accounts maar te sluiten? Nee, wat ik al voor heb gepleit is uh, bewustwording. Mensen moeten veel meer informatie krijgen en weten wat er met hun data eigenlijk gebeurt. Dat er data wordt gekoppeld, dat er profielen worden gemaakt, dat zij bepaalde content te zien krijgen die andere mensen niet te zien krijgen. Al dat soort van informatie moeten mensen veel meer bewust van zijn dat dat gebeurt. Hm. Verbieden helpt toch niet. Als je dingen gaat verbieden dan, uh, dan krijg je achterpoortjes, dan krijg je, wordt het ook interessanter voor jongeren om het dan toch maar lekker wel te doen. Maar jongeren uh, zitten even... bijna niet op Facebook. hè? Minder en minder, maar je toch ziet dat daar ook wel andere sociale media dan aan te pas komen, zoals Snapchat en, en, en andere applicaties die dan toch voor jongeren meer en meer worden gebruikt. Dus ook daar blijft het uh Belangrijk dat je ook jongeren heel snel in contact brengt en informatie geeft over wat er met hun privacy, hoe ze dat kunnen beschermen. Wij doen dat in België bijvoorbeeld, hebben we een hele scholentournee opgestart. Hebben we, we hebben het deel laten uitmaken van het onderwijspakket, zodat ook uh, iedereen uh, in contact komt met die privacy en weet hmm. hoe dat ze zich op zijn minst voor een stuk kunnen beschermen tegenover ja. die grote bedrijven. Nou, dat soort onderwijsprogramma's is hier ook wel uh, beschikbaar. Uh, tegelijkertijd kun je je wel afvragen of Europa niet uh, te laat stelling heeft genomen en te laat wakker is geworden. We zijn het eerste landcontinent dat actie heeft ondernomen. De privacywetgeving in de andere continenten is veel minder sterk dan hetgene wat nu Europees is afgesproken. Dus wij nemen echt daar wel een voortrekkersrol op. Wij zorgen er juist voor dat we vanuit Europa eigenlijk een wereldwijde standaard aan het zetten zijn voor die grote bedrijven en voor de bescherming van privacy. Niet alleen voor Europeanen, maar voor mensen wereldwijd. En dus het is wel belangrijk dat wij in Europa het goed doen en die wetgeving ook correct gaan toepassen. Zodat we ook daar duidelijk een voorbeeld zetten voor de rest van de wereld, hoe je daarmee toch kan omgaan en tegelijkertijd economie en uw digitale economie kan blijven stimuleren... want die twee hoeven niet per se op gespannen voeten te staan. Nee. Tegelijkertijd gaat Facebook praten op zijn hackerscultuur. Hoe groot is nou de kans dat ze wel weer iets nieuws bedenken... om die Europese wet te omzeilen? Maar het is natuurlijk altijd een, een, een probleem van de politiek... dat wij altijd achter de feiten voor een stukje aanlopen. We moeten altijd, de innovatie komt natuurlijk vanuit die private sector. De nieuwigheden, de technologische vooruitgang wordt, wordt daar ge, geboekt. En wij moeten vooral rekening houden met de maatschappelijke impact ervan. En het is nu na een paar jaar duidelijk geworden... dat een aantal aspecten van die sociale media... toch niet zo bevorderlijk zijn voor het algemeen welzijn... en voor de bescherming van een aantal fundamentele rechten zoals privacy. Dus hebben we ook onze verantwoordelijkheid genomen... en dus die wetgeving gemaakt. Ja. We zullen nog wel zien dat bijvoorbeeld op vlak van ...artificiële intelligentie, dat we daar nog bijkomende stappen zullen moeten gaan nemen. Want het vergaren van die data is één ding. Nu is men ook in staat om die data echt te gaan gebruiken... ...via heel complexe algoritmes en via heel complexe artificiële intelligentie. Dus ook daar pleit ik ervoor, om ook daar meer transparantie te krijgen... ...dat we tenminste weten op welke manier dat bepaalde content ons wordt voorgeschoteld. Die Zuckerberg, de topman van uh, Facebook, stond nou niet bepaald te trappelen... ...om openheid van zaken te geven, vindt u wel? Nee, de meeste bedrijfsleiders staan daar meestal niet om te trappelen... als ze een nieuwe wetgeving op zich zien afkomen. Maar ik denk dat dit wetgeving is waar die bedrijven ook bij gebaat zullen zijn. Ik denk dat zij ook het vertrouwen van hun consumenten, van hun klanten... voor een stuk kwijt zijn nu. Dat mensen zich toch heel wat vragen aan het stellen zijn... wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal met die gegevens die ik op Facebook achterlaat? Hoe lang worden die bijgehouden? Waar worden die nog gebruikt? Waar vind ik die terug? Ja. Wel, dat soort van transparantie zullen die bedrijven toch meer en meer moeten geven. Ja. En dat is een goede zaak. Uh, hier in Nederland is Arjan Lubach dus bezig met een actie... om per woensdag iedereen op te te een Facebook-account te sluiten, ondersteunt u die, die actie eigenlijk of niet? Ja, ik denk dat mensen zelf moeten uitmaken of dat ze dan op Facebook of andere sociale media willen actief zijn. Uh, nogmaals, voor mij is het belangrijk dat mensen bewust zijn dat ze weten wat er op die sociale media allemaal gebeurt. Op welke manier dat die bedrijven gegevens aan het verzamelen zijn, dat die gebruikt worden. Ja. En dan moeten mensen maar in eer en geweten zelf beslissen of dat ze nog deel willen uitmaken van zo'n sociale media of niet. Ja, u vooralsnog wel dus. Ja, omdat ik het ook een, een goede manier vindt om, om bijvoorbeeld uh, in direct contact te treden met kiezers. Ik uh, organiseer bijvoorbeeld ook regelmatig uh, opiniepolls op mijn Facebookpagina. Ik, ik organiseer soms chatsessies. Kun dus je ook, Kunt een u ook op een om website doen, toch? Ja, dat kan ook op een website, maar heel veel mensen zijn natuurlijk actief op Facebook. En op die manier heb je ook een direct contact met je kiezers. Dus ja. het is ook een manier om uh, op een manier aan politiek te doen die ja. toch wel belangrijk is en die toch wel vernieuwend is. Dus we kunnen eigenlijk niet zonder? We zouden wel zonder kunnen. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen nadenken hoe bijvoorbeeld in Europa ondernemers zouden kunnen opstaan die op een veel privacy manier een alternatief voor Facebook gaan bouwen bijvoorbeeld. Nee. Ik geloof nogal in de vrije markt. ik geloof nogal in concurrentie. Dus op dat vlak denk ik dat als je een beter voorstel doet aan mensen, ja. dat je ook vanuit Europa sterk kan zijn en ook, ook die grote bedrijven concurrentie kan aandoen. Vindt u trouwens dat Zuckerberg alsnog naar Europa zou moeten komen? Absoluut, ik vind dat hij verantwoording moet afleggen voor het Europees Parlement. En zelfs ook in een aantal landen die nu getroffen zijn... waar mensen hun data deel uitmaken van die data -lec. Dus ja. ik denk dat je best start bij het Europees Parlement. Die oproep is ook al gelanceerd. Ja, door mensen maar aan de, de gericht, hè? Ja, maar het heeft ook een tijdje geduurd voor hij in het Amerikaans congres is gaan getuigen. De oproep is nu gelanceerd. Ik heb Guy Verhofstadt dit weekend nog zien pleiten voor de uitnodiging en zeggen van, kom maar eens uitleggen in het Europees parlement ja. wat er met je bedrijf allemaal aan de hand is hier ja. in Europa. Dus dat is toch wel een belangrijk signaal dat ook de Europese parlementaire zich daarmee willen bezighouden. Ja, en wat dan als hij niet komt? Maar ik denk dat je die druk moet blijven opvoeren en nogmaals, de reputatieschade die Facebook nu leidt is enorm erg voor dat bedrijf en dus het is belangrijk dat je die druk blijft opvoeren, dat er volledige transparantie komt over wat er met die gegevens is gebeurd en zeker naar de toekomst toe hoe dergelijke bedrijven met gegevens van mensen zullen omgaan. U hoort een telefoon. Ik weet niet of u dagelijks luistert naar dit programma, maar elke dag hebben wij contact met Dries Roelvink. Dries, goeiemorgen. Dat klopt. Goedemorgen, Sven. Ik sta hier een stroganoff saus voor te bereiden. Oh, en, <laughs> lekker. En, en schrik niet, ik kom niet met het recept dit keer. Maar ik kan je wel vertellen: de geur is al geweldig. Vanavond maak ik die dan af. En dan gaat de vlam er even in, weet je wel. Ja. En dat is natuurlijk weer een leuk Facebook-momentje. Ik zal daar dan ook zeker een kort filmpje van op mijn Facebook-pagina zetten vanavond. Maar eerst ga ik straks na deze uitzending even naar de sportschool. En dan laat ik natuurlijk mijn volgers op Facebook weten. welke spiergroepen ik vandaag ga trainen. Ik vraag dan of er even iemand een foto van me wil maken. precies op het moment dat ik een halter op pak. die ik eigenlijk amper kan optillen. maar waarvan mijn Facebook vrienden dan weer denken. dat ik daar wat oefeningen mee ga doen. Nepnieuws bedoel nou, je? Ja, <lacht> verder heb ik gisteravond nog even via mijn Facebook laten weten. dat ik met twee collega's in een restaurant een hapje gegeten heb. Ja. Ook niet onbelangrijk. En als ik nou eerlijk ben, dan zou mijn Paradiso-concert zonder Facebook, nooit zo snel uitverkocht zijn geraakt. Ik heb tegenwoordig twee pagina's waarmee ik zo'n 15.000 mensen bereik. Dan tag ik soms mijn zoons nog in een bericht mee. En dan bereiken we bij elkaar 40.000 mensen op Facebook. Vorige week heb ik zelfs nog een rondleiding... door ons appartement gefilmd... omdat ik mijn volgers op Facebook toch even wilde laten zien... hoe wij nu wonen. In mijn vorig appartement, dat was al overbekend... door onze Real Life Soap, de Rovingtjes. Dus ik dacht, even een update... Op Facebook? <laughs> nou Sven, mijn bijdrage aan jouw programma vandaag over Facebook... Ja. dan zal ik straks ook zeker een linkje van plaatsen op, Facebook. op mijn Facebook. <laughs> Met andere woorden, jij bent totaal niet onder de indruk van die hele commotie. Het doet mij niks. Ik ben een open boek en ik heb veel plezier van Facebook. Dankjewel Dries. Tot morgen weer. Ja, en zo zijn er vast meer. Meneer de Bakker. Ja, absoluut. Zoals je zei. Mensen moeten vooral goed weten wat ze aan het doen zijn. En er zijn ook heel wat positieve effecten aan die social media. Het voorbeeld dat hij er juist gaf om te zeggen van via Facebook kan ik mijn concert laten uitverkopen. Ja. Er zijn ondernemers die via social media gestart zijn en die hun echt bedrijven hebben uitgebouwd. Dus ja. je moet ook niet het kind met het badwater weggooien. Je moet gewoon die bewustwording uh, ...scherper stellen en natuurlijk ook de regels duidelijk toepassen. En ja. ik denk dat Facebook en een aantal anderen gaan vandaag te ver... ...en zullen zich aan de Europese wetgeving moeten aanpassen. Over uh, digitale maatregelen gesproken. Uh, straks tekent u samen met uh, de Nederlandse staatssecretaris... Tamara van Ark van Sociale Zaken... ...een, uh, een gegevensuitwisselingscontract, uh, of hoe je het moet noemen... ...om uh, sociale uh, fraude tegen te gaan. Dus met andere woorden uitkeringsfraude. Is er dan zoveel uitkeringsfraude tussen Nederland en België? Ja, toch wel. Er zijn een aantal aspecten aan. Er is een stuk uitkeringsfraude, dus mensen die in België of in Nederland een uitkering vragen die er eigenlijk geen recht op hebben of al een uitkering hebben in België of Nederland. Er is ook de problematiek van sociale dumping. Denk maar aan de Poolse truckchauffeurs of op de bouw, waar toch heel vaak via interimkantoren mensen op een verkeerde manier worden te werk gesteld en niet correct worden betaald en al zeker geen sociale zekerheidsbijdrage betalen. Dus om dat soort van misbruik aan te pakken, gaan we nu gegevens uitwisselen en ervoor zorgen dat malafie die de bedrijven harder worden aangepakt... en de eerlijke ondernemers in België en Nederland wat meer zuurstof krijgen. Juist. En gebruikt u daar ook Facebook bij... Nee, absoluut niet. Dat doen we onderling elkaar... met alle privacygrendels en zekerheden die nodig zijn. Dus het is niet zo dat u zelf ook op Facebook en andere sociale media gaat gasduinen... om te kijken of u daar sociale fraude kunt ontdekken? Nee, nee het gaat over de gegevens die vandaar al bij de overheden beschikbaar zijn... en die worden uitgewisseld. Uh, en enkel de mensen die uh, problematisch zijn, die, daar wordt uh, de, de data van, van bekendgemaakt. Dus het is vooral kijken hoe we elkaar kunnen helpen en ondersteunen... als we bepaalde malafide praktijken op het terrein ontdekken... om dat harder samen aan te pakken. Goed. Europese uh, Privacywetgeving Dus van over zes weken gaat die in werking. Uh, u vindt dat Zuckerberg echt naar het Europese parlement toe moet komen... en dat er echt wat moet gebeuren aan de privacy op die sociale media. Ik dank u zeer, meneer De Bakker, vanuit Antwerpen. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot zover 1 op 1, dames en heren. Morgen een nieuwe gast in een nieuwe 1 op 1. Hier volgt de Nieuws BV met Patrick Lodiers vandaag. En wij melden ons, als gezegd, morgen weer. Tot dan. Sven, Sven, wat je toch allemaal leest over de drugshandel en zo. Ik ben blij dat ik die spullen niet meer nodig heb. Ik uh, bereik nou hetzelfde effect door te snel uit mijn stoel op te staan. Vertel. Cairo en CRV.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 En de antwoorden. Beetje makkelijke vraag, maar toch wie kwam er als beste uit de bus? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zondag, de absolute kraker in de Eredivisie. Gooit PSW de competitie in het slot. En die zitten we meteen in. Prachtig. Of breekt Ajax de titelrace weer over? Ja! Nou! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSW Ajax.